dit is ZFM. De klok liep uh, achter. Ja, we hebben de klok... En, uh, uh, uh, ik heb we we rigoureus uitgegooid. <laughs> rigoureus. Rigoureus. <door> <laughs> nee, maar de klok gaf twee minuten van elf aan. Dus ja. daar ben ik even een verkeerde been gezet. Ja, en maar, ik ben blij maar, dat jij zo technisch bent. Dat je de, maar Marja, Marja, die gaf het wel aan. Ja, Marja gaf het ja, aan. Ja, ja. Klok, dus ja, ja, Eigenlijk is het onze schuld. Nou, de schuld van de klok. Schuld voor de klok, we moeten, maar uh, wel Want wij hadden Marja moeten, moeten volgen. We moeten Jan ja, ik ja, nog een <lacht> ja, keer bellen, want <lacht> de, klok, de klok loopt niet goed. <lacht> het moet gewoon ook meer gevolgd worden. Dan ja, maar, uh, en misschien kan Patrick er nog Ja, Patrick aan doen. was net iets, even, iets <lacht> aan het vertellen. Hij zit hier nog even, dus we gaan nog heel even door. Over die vaste kiosken. Ik zei, ik zei op een gegeven moment dat, uh, dat het een lastig verhaal wordt, omdat niet iedereen uh, die investering kan doen. En als, als, als, als, je kan natuurlijk niet uh, twee, uh, drie, uh, drie wat mindere, wat mindere uh, kiosken hebben. En de andere uh, mooi met een mooie uitstraling. Want dat, dat, zo nee, werkt het niet. Nee, Vandaar dat die welstandsregels uh, belangrijk zijn wat voor uitstraling. Ja, je moet het je eigenlijk met alle doen, toch? Nee, nou, ja, dat, dat, weet je, ik... Dat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 Uh, en daarna hebben we nog een, een, een leeftijd, denk ik, van 7 tot 8 maanden. Oké, okay, dus, uh, dus je ja, bent een jaar het, verder bij ja, elkaar. Ja, het, het, het ligt eraan wat de gemeente, wat het ja. De gemeente is. Ja, ja, en ook uh, of er inderdaad bezwaren komen. Want uh, ik begreep ook ja, dat de omwonenden wel eens we, een keer we, kunnen we, zeggen van. Ja, de, de, de, omwonenden daar. Zeg, uh, je, de dan gaan ze daar een vis bakken en dan krijgen wij die lucht. Nee, en, ja, uh, maar weet je, ik bakte nu ook vis. En wij willen niet groter worden. Niet als je ze vooruit bakt, in Nee Nee, ik pak niks vooruit. Okay. In mijn loods heb ik alleen een vaatwasser staan en geen bakwand. Oh nee? Oh. Nee hoor, dat is een verkeerde ah. interperceptie. Ik pak ja. echt niks in mijn loods. Ik ben er een paar keer bij geweest. Maar nee hoor, dan... in mijn loods heb ik geen bakwand. Oké, okay. dan heb je niet. Nee, dat heb ik niet goed gekeken. Ik heb een uurtje voor zelf een pakketje of patatje bakken op zondagavond. Maar voor de rest niks. Oké, dat heb ik niet goed gekeken. Dat was gewoon de afwasmachine. Maar goed, oké, nou nog één ding. De. Uh, OPZ uh, wil ik er nog heel veel met je over hebben Want jij, jij bent een, ja, een, een Echt een, een, een ervaren persoon In de politiek politieke stand voor het al, hè? Want je zit er nu 4 jaar, 8 jaar al 7 uh, jaar, jaar nu 7 jaar, jaar he ja. En, en, wow, daarvoor, en daarvoor liep ik wel uh, mee als... als buitengewoon raadslid? Nee, uh, niet als buitengewoon, maar ik, deed, zat wel, ik schoof wel aan bij de fractie. Oké. O, je hield het een beetje in de gaten. Om, om te kijken of... Karel Simons, die had het me gevraagd in 2014... Ja. of ik uh op -huh. de lijst wilde gaan staan. En toen zeg ik van... Uh, dan wil ik eerst je verkiezingsprogramma lezen. Hij zegt, ja, die hebben we nog niet. Oh. Ik zeg, ja, maar Karel, ik zeg... ik ga niet zo op de lijst, nee. als ik niet weet waar de partij voor staat. ja.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 Uh, nou ja, wel degene die niet op plek 1 stonden. Nee, inderdaad. Ja, ja, je ja. hebt ja. mensen die op, op, op, als lijsttrekkers zijn... die krijgen ja. meer stemmen. Die, die, ja, die krijgen meer stemmen. En de handvraag is natuurlijk... ga jij ga weer door volgend jaar? Ja, ik... Ik, uh, ja, eigenlijk... Oh, hey, ik bespeur heb ik enige twijfel, ik... Patrick. Wat zeg jij? Ik bespeur enige twijfel. Of? Nee, nee, ik heb het... Uh, nou ja, ik weet niet of... Ik had het niet eerder uitgesproken in het openbaar Ja, maar... maar dit, weet je, in mijn fractie heb dat ik al uh, aangegeven... dat ik me weer beschikbaar ja? wil stellen voor okay. de volgende periode. Want ja. ik uh, vind het wel belangrijk en... dat mensen zich inzetten voor zandvoort. Ja, Melinda hard... Geurlson ook. Gaat ik je heb je ook een door? hart voor zandvoort. En ik vind als je, als je af en toe... Uh,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 ja, ik, moet je aanvragen, zo moet je dan ja, zeggen. dat mag Dat oh, <lacht> is <lacht> <als> een politiek <lacht> antwoord, hè? Maar ze ja, kan nee. door, hè? Want ze is gemeentesecretaris geworden. Nee, ze kan door. Ze, ze kan ja. door, ja. gemeentesecretaris dacht ik dacht ik Dat, dat, dat bijt kan niet. Dat bijt kan niet, nee. oké. Okay. En maar Bruno uh, Babberg-Wilson, die stopt wel. Dat is wel duidelijk, hè? Ja, Toch? Die, die, die... heeft die, het die, al die, aangegeven. Ja, die heeft het aangegeven. En jouw zoon... Jammer door, want dat is zo'n man die... Ja, Zeker kennis heeft... Uh, die altijd bij, ja. bij regionale raden ja, aanwezig is ja, namens ja, gemeente Zandvoort ja. uh, we hebben er heel veel aan hij, was, hij was heel goed ingevoerd absoluut ja, klar, Dat, we hebben uh, een hele kleine ja. Nou, uh, jouw Joost Bram is een beetje te jong hè, voor openzet, neem ik aan nou ja, we zijn er voor iedereen. We roepen niet meer dat we de oudere partij zijn... maar we zijn eigenlijk openzet en voor iedereen. De oudere dus, dorpspartij. Ik ben ook daar begonnen met, met 42. Ja. ja, wanneer wat is oud? Weet je. Ja, nee, dat is waar. 42 uh, ja. vind ik wel... Uh, nee dat hoor. hoor. Nee, hartstikke <laughs> goed. Hé hey, Patrick, we gaan ermee stoppen... want we hebben nog een aantal andere onderwerpen. Of jij moet zeggen... Je kunt ook zeggen, dit wil ik nog even kwijt.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 Dat, ja, dat moet je andere ik, partijen ik, vragen. Ik, nee, dat denk ik. Nee, de, iedere partij die, ja. die, die, die ziet graag natuurlijk ja, versterking ja, ja, en, ja. en, en uh, mensen komen. Ja. Ja. Maar, maar zeker uh, een lokale partij zou ik zeggen van nee, hey, dat, ja, dat, dat moet je omarmen. Nee, dat ben ik met je eens. Hartelijk bedankt Patrick. Uh, geniet van uh, het weekend. Moet je hard werken nog? Moet je zelf nog uh, ja, staan? Ja, ik ga nu naar de kar. Ik, nou, ja, uh, dan, uh, Hoe laat ga je altijd open? Half elf. Half elf. Dus Tot je bent zeven uur. Hier.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 die hebben we op het laatste moment moeten verplaatsen. Mm -hmm. Maar nu is hier wel echt op uh, woensdag uh, 16 april. Um, en op die dag uh, presenteren we eigenlijk onze uh, vernieuwde programmering en uh, nieuwe elementen. En, en nou ja, je zei het net al even, uh, het is de negende keer dat Pride at the Beach plaatsvindt. Uh, en elk jaar uh, proberen we natuurlijk al iets uh, nieuws toe te voegen.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 Um, maar het is denk ik beter om. Uh, daar hebben we ook dit jaar dan voor gekozen. Om alles wat meer op één dag te concentreren. Het betekent overigens niet dat um, er alleen nog maandag 28 juli uh, iets gebeurt. Um, wordt op... wel, het wordt wel een hele drukke dag, uh, 28 juli dan. Ja, oh. zeker. Ja, alles komt samen. En ja? antwoord praat dan helemaal in het teken van, uh, van, van ons evenement. Mm. Eigenlijk nog meer mm. dan dat, dat normaal al was, natuurlijk, in dat weekend.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 Ja. Je weet het ja, dan nooit hè, he, je weet we het nooit dat die, Dan moeten we wel oppassen dat zijn Zandvoort niet inneemt Nee, dat kan ja. ook niet. Ja. Ik vind dat een leuk stukje land, ja je weet het niet he. Ja, je weet het, je uh. weet het zeker niet tegenwoordig Dus 16 april hebben jullie uh, uh, nu, zeg maar, uh, die, die kick-off, die echte kick-off Dat klopt ja. hè, wat jij zei ja, zeker En daar is iedereen, uh. daar is iedereen welkom, uh, Jelmer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 Uh, bij uh, Cosmico, uh, Cosmico Beach. Cosmico Beach, oké. Okay. Uh, naast uh. Mango's, dus ja. uh, Strand ja. en 14 is dat. Uh -huh. dat uh, is vanaf, vanaf half acht, zag ik hier. Ja, vanaf half acht uh, begint de presentatie. Uh -huh. En uh, vanaf zeven uur uh, zijn de deuren open om ja. het zomaar te okay. zeggen. Oké, hoe staat het met sponsors Jelmer? Jammer, loopt het een beetje? Is, uh, zijn er nog nieuwe sponsors? of...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 ja, wat meer kan investeren op okay. één dag en uh, de ja. financiën wat uh, beperkt houdt, zeg maar. Ja. Um, dus uh, nee, dat, dat ziet er positief uit. Ja. En, uh, maar je hebt nu de kans ja, om een uh, naam te noemen hè, van de uh, sponsors. Ik bedoel, uh, ja, nou ja. Bedoel, je ja, moet sponsors altijd in het zonnetje zetten, hè, al die sponsors natuurlijk. Wat zei je, Hans? Je moet altijd in het zonnetje zetten, die sponsors. Dat is zeker belangrijk. En ze vinden ja. het mooi ja. om uh, een naam genoemd te hebben, dus...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 dan mag jij ook niet naartoe of wel? Hmm? Dan mag jij ook niet nee. naartoe? Nee, nee, die, die avond... <laughs> nee, nee, uh, denk niet, ik. ik. Uh, voor vrouwen. Nee, dat uh, moeten we erin houden. <laughs> uh, maar... Nou, het, het, is, het is zeker ook gewoon uh, voor, voor alle leeftijden, maar inderdaad wel specifiek een vrouwenfeest. Ja, dat begrijp ik, ja. ja, ja mooi, dat, die... uh, mooi dat we dat onderdeel hebben ook. Tuurlijk, hebben, tuurlijk. Jullie, hebben jullie veel contact met uh, Amsterdam?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 dat Berlijn is geweest, ja. ja. Ja, Berlijn inderdaad. Ja. Um, staat Amsterdam nu ook op de agenda? Ja, mooi. En, uh, volgend jaar is ook een uh, bijzonder jaar... want dan vieren we ook 25 jaar... Um, in Nederland dat je uh, een huwelijk kan sluiten oh. tussen mensen een mens oh. vanzelf in slag. Dus uh -huh. alles komt eigenlijk mooi Ja, samen. mooi samen allemaal. Ja. Ja. Uh, ja, zeker. Wat het vooral gaat betekenen... ...voor het evenement dan zelf is dat er meer mensen zullen komen. Dus uh -huh. ook, uh, is dan het, uh, zal het een stukje drukker zijn en daar, daar passen we dan ook onze uh, nou ja. woning natuurlijk op aan. Hey, afgelopen jaar hebben jullie uh, ook samengewerkt met Pride Haarlem. Uh, uh -huh. Gebeurt dat dit jaar weer? Ja, nou ja, kijk, uh, de, uh, de wereld is wat betreft uh, dat ook wel klein in deze Pride-organisaties. Uh, we, we, werken, we werken zeker samen.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 dat is misschien een beetje tegenstrijdig met wat ik daarnet zei. Er zijn dan nu in totaal 27 prides uh, verspreid over het jaar in Nederland. Uh, en we moeten natuurlijk ook wel eens nadenken of, of dat allemaal uh, niet een beetje te veel is. Ja. Maar um, uh, nou, als het bijt elkaar niet denk ik. Als je het niet allemaal op dezelfde bijt elkaar inderdaad niet. En als je natuurlijk goed uh, op elkaar af Ja, en je en moet de agenda goed bekijken. Dat het niet alles en op en één dag is. Wat, nee. wat natuurlijk ja. belangrijk is, is... Uh, um,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 Nou, het is goed dat je dat noemt. Uh, Private the Beach staat trouwens wel bij het buurtfeest in, in Noord, oh, okay, wat ja. in de Kortel is. 31 mei hè. Um, uh, maar we hebben niet in onze programmering iets aparts wat in, in Noord okay. plaatsvindt. Um, het is wel goed dat je dat aangeeft hoor, dat is iets waar ja. we altijd uh, wel over na kunnen denken. Uh, Oké. Okay. Nee, uh, dat plein staat uh, niet als uh, locatie. Goed, uh, goed. Jo, hey, mag ik jou hartelijk danken, want we moeten uh, uh, straks even doormen ja. met het programma. We moeten, nog, we moeten nog een half uur. Nou, we kunnen nog een half uur, laat ik het zo zeggen. Hey, hartelijk bedankt. Jammer, geniet van het weekend. Moet je werken op het ja, strand of het... niet? Wat zei je zo... Je werkt op het strand nog of niet? Ja, zeker. Dus, Oké. Okay. Dus, dus, Dit is het geluid van, toe, van Zandvoort. Oké, okay. succes. Succes in ieder geval. Dank je wel. Okay. Hey, dank je wel Jammer. Fijne dag Fijne nog. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Nou, nou komt Wijsman.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 He'll be there.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 Dit is ZFM. Eerst wat ik denk is heb je altijd al fietsenmaker willen worden? Fietsenmaker. Ja, ja wel. Nee, niet altijd natuurlijk. Maar ik weet wel ik zat in de Aardehout op school op het heuveltje. En dan fiets ik s ochtends altijd langs de Ruiterijwelshop. Dat is Zandvoort Dat vond ik zo'n leuk winkeltje. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En ik was natuurlijk zelf thuis ook al aan het sleutelen. Aan brommetjes en aan het fietsen. Dus een beetje autodidact. Uh... Ja, een beetje technisch aangelegen. En ook. Want je bent ooit begonnen op de Tolweg dan? Ja, dat klopt. Dat was in 1997. 1 april 1997. Geen grapje. Nee, geen grapje. Maar uh, ja. Uh, je ja, wel. Ja, dat klopt. Dat is inmiddels 28 jaar geleden. Ja. Maar je had een grote concurrent tegenover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 Wat, best ja. best ja, wat, best wat is de beste verkochte fiets op dit moment? Wat is trendy? Dat is ten wezen op dit moment. Dat, oh, zijn, ja. dat zijn echt hele mooie elektrische fietsen. Ja. Hè? Leuke, leuke modellen en, en vrolijke oh, kleuren ook. En, nou, en, ja. Ze spelen echt in op uh, wat de mensen toch wel uh, heel interessant vinden. Ja.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 Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria it loud, and there's Maria Playing, say it soft, and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria, the most beautiful song. Ja, een vreemd einde. Maria, Maria, Maria. Maar ja, op een gegeven moment is het klaar, hè? Ja, op een gegeven moment. Dan moet je er gewoon een einde maken. Ja, dan moet je een einde, aan ja, breien, je een ja. Een einde ja, dat gaan we bijna ook doen met uh, Goedemorgen Stompoort. We hebben nog uh, één goedemorgen, gehad. Goedemorgen Willem. Ja, Willem Stroomman is aangeschoven. En we nou, kennen Willem natuurlijk, want die is uh, ja, ja. heel vaak uh, gepaste gast. Ik ken het, Ik het lange stukken van Bach. Classic En die eindigt naartoe met pom, pom, pom weg. Ja, ja. Okay. <laughs> De heeft, hij, heeft toch iets mee bedoeld, waarschijnlijk, of niet? Denk Die je niet? Bach, zeker. Die, de gezegde van, uh, meer krijg je niet. Ja, ja. Ik, ja dit, was, dit was het. Maar we gaan het ergens hij begon over Bach, We ja, hebben het nog wou, over ja, Bach. Ja, ja, dus ja, he, we gaan naar Bach, want we gaan naar de Matthäus-passion. Ja, Johannes- Sebastian Bach. En daar hoef ik eigenlijk niets over te vertellen. Want iedereen...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 Ook dat de Matthäus-passie vertelt het lijdens- en sterfensverhaal van Jezus als in het Evangelie volgens Matthäus. Ja. Het verhaal wordt verteld door middel van uh, recitatieve. Ja, recitatieve. Recitatieve en. Moeilijke woorden, hè? Term, hmm? <laughs> ja, als dyslectisch is dat heel lastig hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> en wordt geregeld onderbroken door commentaren in de vorm van arias. Nou, we uh, ga, ga gaan ga... door anoso... En koranen. Ik ga je ook onderbreken, hè? want ja. we, we kunnen het beter laten vertellen... door een kenner die ja, daar bij kijk, ons zit. Dat is ook weer waar. Zoals het, hij het samen. Nee, ja. had ik dat niet gekund. Dan had ik ja, een uur maar... overnodig laten Je kan natuurlijk je het hele Wikipedia... Ja. Dankjewel, krijgen. Willem. Dankjewel. Hey, het is toch bijna, bijna, bijna 200 jaar stuk. Het is, ja, nou, 200 jaar. Het is gemaakt in 1723. Nou ja, uh, dat is, is dat toch 200. 200 jaar? Nou, ja, lijkt mij wel, hè. Volgens mij ja. iets meer dan 200 jaar. 30 jaar zelfs.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 ja, dat is dus in ja, een ja. heleboel mensen kan ik me een poppetje voorstellen. Van ja. Beethoven of Brahms of wat ook. Maar bij Bach kan ik me niemand voorstellen. Niets. We, wat, wat moet je met je zo iemand... En dan ging je ook nog in de kroeg. En met mensen vechten als het...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 Dan ja. moet je per persoon moet je 200 euro betalen voor z'n avondje. Goeiedag. Dat is hier dus niet het geval. Maar uh, dat residentiekoor en symfonieorkest, ze maken gigantische kosten. Ja, tuurlijk, ze hebben het ja. ingestudeerd, ze ja. komen ervoor. Dus ja. er, er zijn gewoon kosten. Nou, het ja. zal, zal niet de eerste keer zijn als ze het uitvoeren, toch? Nee, zeker niet. Maar wat wel... Uh,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 Uh, versies bestaan. Dat okay. er dus meerdere... Bach heeft ze meerdere keren herschreven. Okay. Dat hebben wij niet teruggevonden. En ook maar, na, na zijn dood is er ook nog aangesleuteld. En na zo, zijn he? dood... En nou In dit opzicht is het heel interessant... dat uh, Felix Mendelssohn Bertoldi... Mm -hmm. was net als Mozart was een wonderkind. En Felix werd zeven jaar... en kreeg op zijn verjaardag... komt grootvader langs... met een groot, dik zwart boek. Die zegt, ik heb hier een cadeau. Dan ga jij...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 Oh, één ja. Nog één minuut. Ik ben een organist, dus ik kan wel de orgelpartij spelen, maar ja. ik ben niet een dirigent. Als nee, dirigent nee, nee, ga je nee, hem nee. helemaal okay, uitvoeren. Okay. Ja. Ja. Maar dat is nog een opgave, want je hebt dus een koor yes. waar je dus dan je choralen mee instudeert. Ah, ah. Dan moet je een orkest ja. zien te vinden en instrumentalist. Ja. Nou, in ieder geval, uh, komende vrijdag gaat het allemaal gebeuren. Komende vrijdag, 18 april. Ja, 18 april. om 8 uur. 8 uur, kwart over 7. Kun je ook kaarten aan, de, aan, ja. de, aan de, de deur kopen? Ja, kaarten aan de, de deur. Oké, okay, Ze je zijn kom... ook uh, bij www www.classicconcerts.nl zijn ze te bestellen. Ja, ja inderdaad. Bij Marieke. En vrienden van de stichting Classic Concerts hebben nog 5 euro uh, korting hè, zelfs. Ja, zeker. Ja. En jongeren tot 18 jaar 10 euro. Ja, nou, dat, euro, dat ja. hebben ze ja. dus er ook nog erbij. Maar uh, dus ja, wij hopen op... Uh... Oké, okay, <laughs> ja, dat, dat, dat kerk vol zit in ieder geval. Ja, Dan ja, komen jullie uit de kosten, dat is belangrijk ja. natuurlijk.